Het is Radio 1, VPRO, Bureau Buitenland, Rick Delhuis. Wij gaan een kruistocht beginnen tegen corruptie hier in het land. Ja, deze week is Desi Bouterse een jaar president van Suriname. Wij maken een voorlopige balans op. En bij ons is de gast Ahmed Farag. Hij maakte 20 jaar geleden met zijn familie... precies dezelfde tocht naar het opvangkamp Dadaab in Kenia... die zoveel Somaliërs nu ook weer maken. Hartelijk welkom bij Bureau Buitenland. En ook hartelijk welkom uh, Ahmed Farag, hier bij ons in de studio. Ja, jij en je familie hebben precies diezelfde tocht gemaakt uit uh, Somalië. Ja, ja. ongeveer zo'n uh, 20 jaar geleden. Ja. Dat is, uh, 1990. Hoe, hoe ging dat? Um, ja, um, we um, vertrokken vanuit uh, Baidoa ja. en op weg naar uh, Kenia de grens. Ja, Baidoa dus het... is, is een stad in centraal Somalië. Ja, ja. So, uh, um, we gingen gewoon naar Kenia, omdat er, uh, ja, de oorlog begon op dat moment. En we wisten ook niet hoe lang het zou duren. En dan de leger kwam binnen en zag je ook mensen die vermoord werden op straat. En dat was een beetje chaos. Ja. En uh, ja, de familie zei van oké, okay, nou gaan we auto's instappen en dan vertrekken we deze kant op. En gingen wij van de ene uh, staat naar de andere. Totdat wij dan in uh, de Dap aankwamen. Ja. In 1993 februari denk ik. of zoiets. Ja, jullie gingen echt op, op de vlucht voor geweld. Maar ja, wij gingen echt... Ja, volgens mij iedereen op dat moment die dan uh, Somalië vertrok... en op weg gingen naar uh, buurlanden... Dat ging, die zijn echt meteen uh, die zijn weggerend van uh, geweld zelf. Omdat ja. je er ook met de klan, uh, ook uh, uh, meezat op dat moment. Dus had je allemaal clans die tegen elkaar uh, gingen vechten. Ja, en maar dan, jullie, hadden, jullie waren in de stad bij Doha. Ja. Yeah. En jullie beschikten over vervoer. Ja. ja. We um, waren een uh, 4x4. Um, en waren ook nog andere familieleden die er ook een gezamenlijk een, een vrachtwagen hadden naar ingehuurd. En daarmee kun je dan ongeveer 40 mensen gezamenlijk vertrekken. En dan had je dan die twee 4x4, waar dan de oudere mensen uh, in zaten. Ja, jeeps. En, oh, ja, jeeps, uh, uh, zeg maar. Ja, ja jeeps. Ja. En ja, het land is gewoon ook, de wegen zijn ook niet echt helemaal goed. En daar heb je het ook nodig. Ja. Alhoewel de vrachtwagen ergens in. Uh, um, ik weet het, de naam van het dorp niet. Maar na een 200 kilometer is je ook al een stuk gegaan. En dan weten we dat we dan ongeveer 30 kilometer moesten lopen. En die twee uh, jeeps waren niet genoeg. En toen was ik al nog zelf 12 jaar uit. Ja, um, jullie waren met een groepje van 30, 40 mensen? Ja, ongeveer 40 denk ik. Ja, ja. Je, je, je, je hele familie was daarbij. Ja, nou ja, niet echt iedereen. Want nee. de, uh, de, bijvoorbeeld mijn vader die zat al in Italië, die was ook een leraar. Ja. En die is ook nooit meer teruggekeerd, zeg maar. Toen het oorlog uitbrak heeft hij nou besloten om daar te blijven. Ja. En de enige manier om naar hem toe te gaan was er dan... Naar Kenia gaan en vanuit daar naar, uh, ja, naar Italië. Ja, er, wa er was toen geen sprake van, van zeg maar, honger. Hè? De, de, de nee, mensen die absoluut nu. Niet, nee, nee, nee. nee. Ja, ik kan me voorstellen, misschien wel in, in, in die kleine dorpjes ernaast. Ja. Maar in, in de, op dat moment was er echt niet echt, uh, sprake van echt honger. Was ja. Niet. Maar ja, oké, okay, na maanden uh, van 1990, nou ja, uh, dan had je geen water meer en mensen moesten ook heel lang lopen. En niet iedereen beschikt ook over vervoer. Hè? Ja, jullie, jullie behoorden tot een soort middenklasse, dat jullie wel vervoer hadden. Um, of ja, of, want of was hebt... dat voor veel stedelingen zo, dat ze misschien um, over een auto? Of... De, nou ja, dat, voor, ja je, je hebt overal gewoon van de middenklasse, middel, je hebt de armen, en je hebt een de Rijken. Zaten we ergens daartussenin. Want onze ouders waren ook nog in, uh, in, in, in Europa om daar uh, te studeren. En dan er ook altijd steeds geld in. En de, ja, mijn zus die gaf er ook een les in de universiteit in Mokadisho. ja Dus ja, iedereen was gewoon een of andere bezig. En daardoor konden wij dan veroorloven om met vrachtauto's naar. Te komen. Maar jullie kwamen onderweg ook mensen tegen die geen auto hadden. Ja, ja. En die moesten nou, lopen. Nou ja, we moesten ook zelf lopen omdat er uh, een vrachtwagen een stuk ging. 30 ja. kilometer moesten wij dan uh, lopen. Maar ja, dat 30 kilometer lopen voor ons was echt een uh, fun. Ja, de, de, de, uh, dat de is de een dag lopen. Ja, de, de kinderen. Ja, ongeveer dag lopen. Maar ja, we, we zaten elkaar autodagen. Hey, ik uh, kan als eerste daar aankomen. En we liepen het gewoon ook mensen vooruit. En het was ook niet, ja, het was een beetje, uh, um, hoe zeg je dat, avontuurlijk, zeg maar. En ja. niet echt zo gedwongen dat je dacht van, oh god, ik moet daar zo lang lopen. Je was je uh, niet bewust van, van de gevaren nee, die er... Die nee, er, nou. nee ja, niemand. Gewoon iedereen van, oh ja, vracht, ik kapot, oké, okay, wat doen we? Ja, dan gaan we even uh, een beetje joggen, gaan we gewoon even lopen. Ja, waren er geen, geen wegversperringen van, van gewapende um, groeperingen? Nou, dit, omdat je dan uh, met een groot groep weggingen en... en de klan-problematiek bestond er ook toen. Dus dan wist je, als je naar dat dorp gaat... wonen we ongeveer dezelfde klan als, als jou zelf. Ja. En dan was je ook niet zo echt uh, bang, zeg maar. Ja, werden, die, maar af werden en toe... jullie daar ook weer gevoed? Kreeg je daar nou, eten? Um, nou, eerst begonnen wij met zo'n 40, Maar ja, uiteindelijk is uh, dat groep is groter geworden. Nou, ongeveer uh, 300 400, Want elke dorpje ging ook andere vrachtwagens mee. En dan zo had je echt de kloons, mensen. En dan, dan kwam je ook mensen tegen die zeiden van ja, we komen uit Xmayo. En mensen die zeggen uit Mogadisjo. En kwam je echt allerlei verschillende mensen bij elkaar. En ja, en iedereen praat erover, ook de geweld. Hè. Praat erover wat er aan hand is. Nu gebeurt dat niet. Ja. Want nou denk je van oké, okay, we gaan nu weg. En dan een maandje of twee en, en drie kunnen we weer terugkeren. Om, omdat je dan, ja, gebeurt ook wel eens dat er president wordt over. Uh, van zo'n troon weggehaald. Ja, maar jullie kwamen dus met een, een, een groep van 300 mensen bij de grens aan? Nou, veel minder. Uh, ik denk, uh, um, ik, ik neem af voor wel was, is van 100 of 50 of zoiets. Want ja. toen... niet iedereen wou dan de grens oversteken. Want wij gingen de grens juist over. Ja, Bestond uh, dat daap toen al? Nee. Toen was het bij de niet, dat was uh, Liboy. Het was echt de grens, precies de grens. Dus als je dan de grens overstaken, dan hoef je niet 95 kilometer binnen te gaan. En uh, die vluchtelingkamer is nu weggeveerd uh, ja. Door de veiligheid hebben ze dan 95 kilometer binnen Kenia geplaatst. Ja, jij, jij bent naar Nederland gekomen. Ja. Jouw moeder woont nog steeds in Mijn moeder woont nog steeds in Dadaab, ja. Hoe kan dat? Nou ja, um, moeder is uh, ongeveer vijf, en, uh, rond 70, ik denk 68, ik weet niet precies. Ja. Um, en als je dan naar Nederland kwam, ja, dan, wij konden naar school gaan, we konden leren. Maar ja, ze had zoiets van, ja, ik ken al iedereen hier, ik heb een vrienden. Hoe moet ik nou in dat koude kikkerlandje? Ik hoef daar niet, Ga jullie maar daar leren en dan gaan jullie maar even voor mij zorgen. Ja. Ik hoef niet echt uh, daar naartoe te gaan met geen reden. Want als ze hier was gekomen, dan zat je alleen maar thuis. en Het is ook heel erg koud. Ja, dus jouw moeder is heel oud, maar, maar heeft ze wel geprobeerd om, om hierheen te komen? Um, wij ah. hebben het geprobeerd, maar ze heeft geweigerd. Ja, en, dat en lijkt en mij heel raar. Ja, dat, dat dachten wij, maar totdat ik 2003 weer terugging en toen zag ik het. Wat Want, zag je? Nou, wat ik zag, is, ze hebben daar in het kamp ongeveer 200 uh, mensen... die zij dan gedeeltelijk ervoor zorgt. Ze zijn echt een community, zeg maar, daar. En als je daar bij, bij ons thuis aankomt, dan is het altijd vol met mensen... En hij heeft ook allemaal vrienden, echt mensen lachen. het, En ze, ze heeft echt veel gezelliger dan ook als ze naar Nairobi komt of naar hierheen komt. Ja, maar dat klinkt heel raar. Je denkt Bij een vluchtelingenkamp denk je aan een tentje... Uh, aan mensen die voedselhulp krijgen, die daar in armoede uh, leven... Nou, is en die daar niet allemaal... willen zijn. Nou, nou dus dat de vluchtelingenkamp is nou echt veranderd tot een stad. Uh, 400.000 uh, dichterbij wonen daar... En mensen die dan 1990 kwamen, die hebben dan toen ook bomen geplant. Die zijn echt keigroot. Nou, heb je echt een schaduw eronder. Sommigen hebben ook een televisie ook in hun huis. Licht is er ook. Um, er zijn ook restauranten daar waar je dan 3000 per dag aan winst maakt. Dus het is 3000 echt, wat? 3000 dollar per man per dag aan winst. Echt waar? Draait. Dus er zijn vluchtelingen die dan daar ook uh, ja, uh, hun weg hebben gevonden. Een op andere manier. Ja. Nou, ben je heel onlangs ook terug geweest? Ik ben heel onlangs terug geweest in en. En jij hebt ook de vluchtelingen van vandaag zien aankomen. Ja. Wat zie je dan? Groot verschil. Ja. Groot verschil. En de verschil ligt er meer toen wij dan hier naartoe kwamen. Onze hoop was dat we blijven een korte tijd en dan gaan we weer terug, of dan gaan wij dan naar Europa. Dus dan, dan wist je dat je echt niet ergens moest blijven. En waar ook niet dat wanhoop, zeg maar. Mensen die nu komen, hebben al twintig jaar lang uh, de oorlog meegemaakt. Ja. Ze hebben ook een heel veel doorstaan. En waardoor ze echt weinig hoop meer hebben. Dus en ze het zijn is nu alleen al maar op zoek naar ergens naartoe. Ja, precies, ja. ja. En nu is het alleen maar op zoek naar uh, eten. En ergens waar je dan veilig hebt. En, en dat je dan uh, de dag doorheen kan komen. Ja. Jullie waren stedelingen in de tijd, twintig dat, jaar geleden. Ja. Dit zijn vooral... Boeren Ja, of, of nou, wat je veehouders. merkt, nou, door het te maken van een documentaire... Uh, spraken dan gewoon allemaal heel veel mensen... hoe, hoe, hoe hun situatie, vraag je daarna. En dan vertellen ze ja nou, we hadden alleen maar een kleine vee. We zijn ja. allemaal veehouders. En door de droogte zijn ze allemaal dood. Dus nu hebben we niks meer in handen. En vraag je dan al die twintig jaar, waarom ben je dan niet weggegaan? Dus al die twintig jaar, dan had ik ook nog mijn vee. En ik had ook gewoon een boerderij, daar hadden kippen, we kippen, hadden we koeien. En hadden we ook water nog. Ja. Dus meesten vertellen jou niet dat ze dan gevlucht zijn door uh, oorlog, maar buurt door droogte. Ja. En he, sommigen hebben ook nooit aan een stad gezien. Want uh, Doble is een, een, een kleine stad, dat grenst met Kenia. En dat leeft er ook. We zijn ook daar geweest, dat, dat leeft er. Je hebt ook winkels daar, het is gewoon heel normaal. Maar ja, hun komen echt van een dorp en niemand onderhoudt ze naar dat uh, stadje als ze daar naartoe komen. Dus de enige mogelijkheid is naar de daap gaan, waar je dan gratis eten en een verblijf, uh, een tentje krijgt. Ja, de oudkomers, om het maar even zo te zeggen. Mensen als jouw moeder, die er al twintig jaar zijn. Proberen die de nieuwkomers ook te helpen? Ja. Nou ja, wat, wat, ik, ik heb net ook nog verteld van de 200 mensen in de omgeving van mijn moeder en in het huis. Ze hebben gewoon een heel grote land. Daar allemaal huizen gebouwd, zo klein huisjes. En daar verblijven ook nog mensen die ze van niet eens kennen. En die uh, neemt ze gewoon een familie, die, die komen daar... en dan krijgen ze hun tentje en dan blijven ze daar. Maar wat ze nu ook doen, ook inzamelen van kleren, uh, eten, uh, drinken... en dan gaan ze mee naar de nieuwe vluchtelingen. Want de, de UN maakt ook gebruik van, die zegt van... ja als je er daar komen, um, zoek maar een relatief of een familie. Want ze weten dat ze elkaar uh, uh, steunen. Yeah. En dus dan gaan ze dan naar die families. Dus mensen die al twintig jaar daar zijn... die helpen constant de nieuwkomers... Ja, en de VN is ook niet in staat om iedereen onmiddellijk te helpen, hè? Nee, ze is echt niet in staat om... Uh, want uh, ja, als je dan duizend man per dag binnen hebt... dan kun je ze ook niet allemaal registreren. En de andere is, uh, je food, uh, uh, um, etendistributie vindt plaats twee keer per maand. Dus kom je dan bijvoorbeeld één dag nadat het uitgedeeld is, eten... dan moet je nog 14 dagen wachten. Nou, in die 14 dagen dan moet je maar even naar een andere vluchteling. Dus dan die oudere vluchtelingen, ja, die uh, helpen dan die 14 dagen... Ja, je, en je... Na die vier dagen, dan kan je dan uh, ja, eten krijgen. En jij, heb jij mensen gesproken die terug willen? Um, nou of... ja, niet per se mensen die zeiden van het terug willen. Maar één van uh, de ouderen gesproken hebben. Die zei van. Uh, het is echt een hier een, een bris, zei ze. Het is een, een gevangenis waar we nu in zitten. En ik had nooit geweten dat het zo zou zijn. Ik heb liever de kogel. En ga ik daar weer terug? Want ja, ik kan ook niet blijven zitten. Ik, ik, ik wil werken aan mijn uh, boerderij. Ik wil. Uh, uh, Ergens zijn waar ik bezig kan blijven. En hier kan ik niks doen. Ja. Zei van ja, misschien kiezen we voor, voor, voor een kogel. En, maar. Jij, uh, jij gaat zelf opnieuw terug, hè? Ik ga terug uh, woensdag of donderdag. Ja, wat ga je doen? Nou, we maken af de documentaire waar ik nu mee bezig ben. En uh, een uh, documentaire, uh, over documentaire over de Daap? Een documentaire over de Daap. En ook nog een uh, fictie-film. Ja. Over de uh, route. Wat ik ja. toen ook heb uh, meegemaakt. Dus mensen die vluchten van Amokdisho tot de Daap. Ja, en, en je had van. zelf niet voorzien dat deze. Ramp uh, zou gebeuren um, terwijl je aan het filmen was? Um, Jawel. Oh, okay. Want ik, ik ben al acht, jaar, acht maanden geleden begonnen en dezelfde uh, verhaal dat de mensen toen vertelden, vertellen ze nu nog steeds ook. En dan hoor je ook die moeders die uh, uh, hun kinderen hebben achtergelaten, omdat ze dan niet. Meer... Dat is ook het verschil van toen wij vluchten, hebben wij niemand gezien die kinderen achterliet. Maar nu zie je mensen die zeggen: van we hebben onze kinderen achtergelaten. Om dat ze ze niet omdat meer... ze er echt niet meer in staat waren ja. uh, uh, te voeren. En omdat ze ook zelf heel erg moe waren, ook nog sommige uh, getraumatiseerd ook erbij. Ja. Want ja, je kan alleen maar je kinderen achterlaten als je daar echt ook uh, geestelijk niet meer goed in staat bent. Nou goed, veel sterkte bij je reis en bij het maken van je documentaire. Hartelijk dank, danken, Ahmed Farag. Ja. Voor het eerst sinds het opheffen van haar huisarrest in november 2010 heeft de Burmeese oppositieleider en Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi een politieke trip gemaakt buiten Rangoon. En regeringsfunctionarissen waarschuwden dat een dergelijke trip tot onrust zou kunnen leiden. Suu Kyi heeft in totaal 15 jaar huisarrest gehad in de afgelopen 21 jaar. Uh, journaliste Minka Nijhuis, uh, je bent zelf net terug uit uh, Birma. Ja. Hoe opmerkelijk is het uh, dat zij zo'n politieke trip kan maken buiten Rangoon? Ja, ik denk dat je dit het beste kunt zien als een test voor beide partijen. Voor Suu Kyi is het een test om te kijken hoeveel vrijheid ze nu daadwerkelijk krijgt... nadat haar huisarrest vorig jaar werd opgeheven... Voor de overheid is het een test om te kijken hoe Suu zich opstelt... welke toon ze aanslaat bij het ontmoeten van haar aanhangers... wat de nieuwe regering daarmee kan en moet doen... en hoe bedreigend dat voor hen zal zijn. Ja, die, die nieuwe regering, dat zijn eigenlijk, is eigenlijk uh, oude wijn in nieuwe zakken. Hè? Het zijn allemaal generaals die hun uh, uniform hebben uitgetrokken. Ja, dat klopt. Voor een belangrijk deel is dat zo... Maar tegelijkertijd betekent het ook wel dat er nieuwe machtsverhoudingen zijn ontstaan. Waar, omdat militairen in een civiel jasje inderdaad toch op andere posities beland zijn. En het is altijd heel erg moeilijk om die interne verhoudingen goed te analyseren. Maar de laatste keer dat ik in Burma was spraken mensen toch wel over de nieuwe president. Die wel bereid zou zijn om meer economische hervormingen door te voeren. En ook een aantal politieke concessies te doen... en dat hij op gespannen voet zou staan met de Vriendse president... die veel meer een harde lijn voorstaat. Dus ook binnen de gelederen van de overheid is niet duidelijk... Uh, wie precies aan de touwtjes trekt op dit moment. Ja, maar uh, wil dat zeggen dat ze ook bereid zijn... om zeg maar, uh, een beetje politieke macht te delen? Of willen ze vooral zelf aan de macht blijven? Hoe dan ook is natuurlijk die hele exercitie van de verkiezingen vorig jaar echt wel een duidelijke indicatie dat het leger uh, grote belangen heeft en ook plannen heeft om aan de macht te blijven. De hele verloop van de verkiezingen, er is veel fraude geweest. Er is een nieuwe grondwet die het leger ook grote bevoegdheden geeft. Dat die macht zal het leger uh, niet snel afstaan natuurlijk. Tegelijkertijd is het wel zo dat de economische problemen ook heel erg groot zijn en dat het land een paria is in de internationale gemeenschap... wat vooral lastig is voor de landen in de regio... die toch heel graag zouden zien dat Burma wel enige concessies zou doen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om op te merken... dat het bij het feit dat Suu Kyi deze trip eigenlijk zonder problemen heeft kunnen maken... dat dat ook wel een goede PR-manoeuvre is voor deze nieuwe regering... die dus heel graag voor een legitieme civiele regering aangezien wil worden... met name in de regio omdat ook tegelijkertijd in de gebieden die door internationale media vaak vergeten worden, dat zijn de gebieden waar de etnische minderheden wonen, daar woedt op dit moment een oorlog ook in gebieden waar het de afgelopen 17 jaar vrede was. Dus in de in de internationale schijnwerpers komen met een trip van Suci die goed verloopt is ook positieve PR tegenover het negatieve nieuws over deze spanningen met de etnische minderheden. Ja, Suci kan hen misschien legitimiteit verschaffen. Wat wil ze zelf want ze, ze slaat een hele gematigde toon aan ook hè? Ja, zeker, maar dat is van haar kant niet nieuw. Ze heeft altijd gezegd dat ze bereid is met de overheid, met de autoriteiten samen te werken. Ook nu was haar boodschap een aandringen op nationale eenheid en een belofte dat ze zich wilde blijven inzetten voor datgene wat goed was voor het land. Het is meer zo dat op momenten in het verleden dat zij een te grote bedreiging werd en haar populariteit heel erg groot bleek, dat het de mensen van de harde lijn binnen het leger waren... die haar dan toch weer onder huisarrest zetten. En de grote vraag is in hoeverre nu mensen binnen de regering... die gematigder zouden zijn, ook daadwerkelijk haar die ruimte kunnen bieden. En of hun niet de pas wordt afgesneden door de mensen van de harde lijn. Ja, nou, die vraag blijft nog even boven de markt hangen. Uh, dankjewel, je uh, Minka Nijhuis. Graag gedaan. Een van de problemen die landen in ontwikkeling hebben zoals wij dat vaak leiders een corrupte lieve leden. Laat me u van daar zeggen. Wij gaan een kruistocht beginnen tegen corruptie hier in het land. Ja, onmiskenbaar Daisy Boutersen. Deze week een jaar president van Suriname. In Nederland vooral berucht vanwege de decembermoorden in 1982... en vanwege zijn veroordeling bij verstek voor de handel in drugs. Maar uh, dat verleden telde voor de jonge kiezers in Suriname minder. En zijn politieke combinatie won vorig jaar de verkiezingen. Reden voor ons om eens even een balans op te maken... en dat doen we met politicoloog en journalist Giovanni Zeggen... vanuit de studio van Radio 10, waar hij werkt... in de Surinaamse hoofdstad uh, Paramaribo... Goedemiddag uh, is het geloof ik bij u? Inderdaad, uh, goedemiddag. Het is ja. uh, tien minuten voor half drie hier. Ja, en u schrijft ook nog politieke columns voor de krant De Ware Tijd, hè? Inderdaad, dat ja. klopt. Hoe, hoe is dat eerste jaar Bouterse als president bevallen? Uh, het eerste jaar, ja... Het is in ieder geval niet het doemscenario geworden wat uh, men vooraf had geschetst. Dat de koers op hol zou slaan en dat de Suriname internationaal geïsoleerd zou raken. Dat uh, is in ieder geval niet het geval geweest. Dus het eerste jaar is vrij rustig geweest. Hij heeft het ook gezegd van het eerste jaar is uh, voor ons meer wennen aan wat hebben we overgenomen van de vorige regering. En uh, ja hoe kunnen we van daaruit gaan werken aan de toekomst. Ja, is er een groot contrast met zeg maar, zijn voorganger... en de politieke stilstand uh, onder uh, president Venetiaan? Zou u die vraag kunnen herhalen? Ik hoor u heel slecht. Ja, ik herhaal hem. Is er een groot contrast met uh, zijn voorganger, met Venetiaan? Ja, sowieso. Er is een verschil tussen de manier waarop Bouters het presidentschap invult en waarop zijn voorganger Venetiaan dat heeft gedaan. Bouters is een president die heel veel de macht naar zich toetrekt en hij heeft ook een heleboel commissies benoemd die eigenlijk boven de ministers staan. Venetiaan was meer een uh, president die dacht in termen van het uh, parlementaire systeem. Uh, het parlement is het hoogste orgaan en daar moet de verantwoording worden afgelegd door de ministers individueel. Maar ook door de president die elk moment dat het parlement dat wil, daar aanwezig moet zijn. En ze vindt dat hij, wanneer hij eigenlijk dat goed vindt, uh, in het parlement kan verschijnen. En dat zegt hij daar schrijft, dat schrijft de grondwet voor. En dat is niet zoals in het parlementaire systeem, zoals dat ook in Nederland uh, gewoon is, dat de Kamer, uh, de premier... Uh, kan uh, laten opdraven. Ja, en wat vinden de... Dat is het belangrijkste verschil. Wat vinden die oppositieparlementsleden daarvan? Ja, die vinden uh, dat, uh, dat de president tegen de grondwet inhandelt... want zij vinden dat we een parlementair systeem hebben... waarbij de president in het parlement... de Nationale Assemblée verantwoording moet afleggen voor het beleid... En, uh, uh, de president Boutersen die heeft een hele andere interpretatie van de grondwet. Binnen niet al te lange tijd zal dat ook wel uh, zijn opgelost. Want er is een commissie benoemd die de grondwet moet gaan herschrijven voor Suriname. En ik denk dat we na inzichten van de zittende president een echt presidentieel uh, systeem krijgen. Wat betekent nog meer macht voor de president? Dat betekent nog meer macht voor de president, inderdaad. Ja. Uh, als we eens kijken naar de verkiezingsbeloftes van, uh, van Bouterse, Is er dan al wat uh, waargemaakt? Hij nou, heeft uh, aan de vooravond van de verkiezingen vorig jaar... Heeft een sociaal contract gesloten met het Surinaamse volk. Hij heeft daarin een aantal dingen beloofd. Onafhankelijke rechtspraak, ministers met vakmanschap... kinderbijslag zo omhoog gaan, vrije pers... Toegang voor iedereen tot de ICT-mogelijkheden. En uh, ja, alle mensen gaan deel uitmaken van de ontwikkeling. Of we hebben iedereen nodig, ongeacht het paspoort. Dus het maakt niet uit of je een Surinamer bent met een Nederlands paspoort, Surinaams paspoort of Amerikaans paspoort. Je bent Surinamer in de ogen van. President Bouterse. En als we dat rijtje even aflopen, dan, ja, dan kunnen we wel zeggen dat ministers met vakmanschap, dat is een belofte die hij niet echt heeft kunnen waarmaken. Er, uh, er zitten een paar ministers in waarvan hij zelf heeft gezegd. Ja, ik ben niet helemaal tevreden. Maar goed, ik zit in een coalitie, dus het kan niet anders. We zien wel dat de invoerrecht op ICT-producten uh, is verlaagd. Dus dat is hij nagekomen, onafhankelijke rechtspraak. Je kan niet zeggen dat uh, de president. Dus, uh, dingen heeft uh, gedaan om de rechtspraak te dwarsbomen. Er is in het 8 december strafproces is er een rechter overleden. En hij heeft uh, gewoon via de normale procedure een nieuwe rechter benoemd. Dus uh, ook die belofte is er tot nu toe nagekomen. Er is niet echt sprake van uh, beknotting van de persvrijheid. En dat alle mensen deel uit gaan maken van de ontwikkeling en iedereen nodig is. Daar kan je wel van zeggen: van ja, dat, die belofte is hij niet helemaal nagekomen. Dat een heleboel mensen die uh, tijdens de vorige zittingsperiode zijn benoemd. Uh, bij ministeries en andere bedrijven, die uh, ja, voor 100% eigendom zijn van de staat. dat die mensen allemaal zijn ontheven. Ja, hij, in dat fragment wat we lieten horen. had hij het over de corruptie die hij ging aanpakken. Hoe gaat het daarmee? De kruistocht tegen corruptie, ja, die is nog niet echt uh, begonnen. Er zal ook een anticorruptiewet worden aangenomen door het parlement. Dat is ook een van de prioriteiten van de parlementsvoorzitter. Maar die wet is nog steeds niet uh, in behandeling genomen. Wat hij wel heeft gedaan recent is het uh, stopzetten van uh, de bouw van een brug over de Surinamerivier uh, in Carolina. Daar zal een brug worden gebouwd. Er was eigenlijk al een brug in aanbouw. Die is uh, in door een aanvaring met een ponton is die brug kapot gegaan. Dan moest er een nieuwe brug komen. En volgens de oppositie zou er te veel geld zijn uitgegeven aan Balas Nedam. Die waren in principe al begonnen met het uh, plannen van de bouw. Dat heeft hij stopgezet, want zegt hij... ik wil op geen enkele manier uh, uh, hebben dat mensen gaan zeggen... dat er corruptie is uh, gepleegd bij het bouwen van die brug. Dus we gaan een internationale aanbesteding houden... In die zin probeert hij wel elke schijn van corruptie tegen te gaan. Maar uh, dingen die verkeerd zijn gegaan in het verleden... dat die worden aangepakt, daar merken we nog niet zoveel van. Er is uh, bijvoorbeeld bij het uitgeven van grond... is er een heleboel misgegaan de afgelopen jaren in Suriname. Niet alleen onder president Venetiaan. Er is een lijvig rapport over geschreven... over uh, politici die grond uh, hebben gekregen... eigenlijk die ze niet hadden moeten krijgen. En dat rapport is uh, even... Uh, in behandeling geweest in het parlement. En ja, je hebt nu het gevoel dat uh, die zaak even in de doofpot is gestopt. Ja, nou, nou zijn er uh, verklaarde tegenstanders van, van Bouters hè? in Suriname... maar ook uh, vooral onder Surinamers in Nederland... vanwege de koep en vanwege de moorden. Uh, u behoort tot een andere generatie uh, die uh, dat niet zo bewust hebben meegemaakt. Is er sprake van een echt een... een ja... Een, een felle verdeling in tussen voor- en tegenstanders uh, voor Bautussen? Um, ik denk dat die verdeling wel steeds minder wordt. Want hij is nu eenmaal president. En uh, ja, ik denk dat de jongere generatie ook heel anders tegen zaken aankijkt. Die, zeggen, die hebben meer het. Het idee van, ja, dat is heel lang geleden gebeurd. Dat is 1980 en 82. Wat hebben wij daarmee te maken? Dan kan je daar een hele discussie over voeren... of dat een uh, juiste houding is van de jeugd. Om te zeggen van, ja, dat ligt... Uh uh, ...ver achter ons, dus waarom zou, uh, zouden wij ons druk daarover maken? Ik denk dat de meeste mensen gewoon proberen om het beste van hun leven te maken in Suriname... ...en kijken naar het leven van alle dag. Kan ik een, uh, een huis bouwen? Kan ik een stuk grond krijgen om een huis te bouwen? Hoeveel rente moet ik betalen als ik een hypotheek heb? Kan ik mijn kinderen uh, goed onderwijs bieden? Ik denk dat dat echt de dingen zijn waar mensen zich druk om maken... ...en niet zozeer bezig zijn met een, een, een 8 december strafproces. Ja, en, en hoe kijkt u daar zelf zeg maar vanuit uw uh, functie als politiek commentator uh, ertegen aan? Want u heeft dat ook niet bewust meegemaakt tegen het 8 december te te strafproces tegen Bouterse. Nou, kijk, ik, ik denk dat uh, het proces nog gaande is. En dat er in 1982 moorden zijn gepleegd, dat staat vast. Maar dat die moorden ook door Boutersen zijn gepleegd, als we het hebben over een democratische rechtsstaat en dat we geloven in een onafhankelijke rechtspraak, dan kunnen we niet zeggen van Boutersen heeft gemoord. Dan moeten we het oordeel van de rechter afwachten. En ik denk dat een heleboel mensen ook in Nederland zich erop verkijken en er al van uitgaan dat hij wordt veroordeeld. Maar het zou net zo goed kunnen dat de rechtbank tot de conclusie komt dat er geen wettig overtuigend bewijs is... en dat uh, de president, meneer Bouterse, wordt vrijgesproken. Uh, ik denk dat als er een veroordeling komt tijdens zijn presidentschap... Dan, dan, dan wordt het wel een beetje moeilijk... omdat je dan een president hebt die in eigen land is veroordeeld. En uh, dan denk ik wel dat hij de eer aan zichzelf zou moeten houden op dat moment. Ja, maar... Nu heeft het geen zin om een discussie te gaan voeren... of hij wel of niet president had moeten worden met uh, die zaak... Maar hij is nu eenmaal de president. En als er een veroordeling mocht komen. dan denk ik dat het wel heel moeilijk wordt om president te blijven. Aan de andere kant zeg ik van. er kan net zo goed vrijspraak spraak komen. Dat is uh, de onafhankelijke rechtspraak. En als we kiezen voor democratie in Suriname. dan moeten we ook daar rekening mee houden. Ja, en, en hoe staat het met dat proces? Is er, is er kans dat er überhaupt. dat proces wordt afgerond. tijdens zijn uh, presidentschap? Daar is niet echt uh, zicht op hoe lang dat proces nog gaat duren. Het heeft door het overlijden van een van de rechters heeft het een hele tijd uh, stilgelegen. Er zijn nu twee uh, rechters benoemd voor de krijgsraad. Eén van hen gaat zitting nemen uh, in dat proces. Uh, de rechters gaan nu met de reces en die zijn in oktober weer terug. Dan zou het proces weer echt op gang kunnen komen. En hoe lang het nog gaat duren, dat is echt koffiedik kijken. Goed, uh, hartelijk dank Guy Wanniseghe, politicoloog en journalist bij Radio 10. Graag gedaan. Uh, en dan moet ik even naar tekst zoeken. Uh, precies een, paar, een jaar geleden kregen 40 Cubaanse dissidenten politiek asiel in Spanje. Ze behoorden tot de bekende groep van 75. Schrijvers, journalisten en activisten die in maart 2003 werden opgepakt... en veroordeeld tot tientallen jaren cel. Ze kregen hun vrijheid onder voorwaarden terug dat ze Cuba verlieten... Maar hun vrijheid in Spanje heeft een nare bijsmaak. Correspondent Edwin Koopman zocht ze op en kwam terecht... bij de 61-jarige journalist Ricardo González... die ruim zeven jaar in de Cubaanse gevangenis zat. Nu woont hij met vrouw en dochter in een piepklein tweekamerappartement appartement in een buitenwijk van Madrid. In de prisie hadden ze heel klein papieren... Van 4 centimeter voor 6. En daar met een letra minúscula... transcribía los poemas. Oh, en nu, nu vertelt hij hoe, hoe klein die papiertjes waren waarmee hij het boek de gevangenis uitsmokkelde. Ik het en het voor. We los papeles grandes. Aanvankelijk had ik dan zo'n gedicht geschreven schreven, eh, op een eh, normaal papier. Maar ik kopieerde dat dan op een vloeipapiertje. En het origineel ging eh, gewoon in de stondemmer, zodat ze het eh, niet zouden vinden. Luis Carlos heeft een uh, nieuw paspoort. Explika me. We kunnen vliegen naar elke land in de wereld, excépt Cuba. Dus ik kan hier overal mee naartoe reizen behalve naar Cuba. Want in Cuba is het niet geaccepteerd. We eh, hebben ook een uh, verblijfsvergunning. Die geeft ons niet alleen toestemming om te wonen in Spanje, maar ook om te werken in Spanje. Die mij ook in staat stelt om hier te werken. Niet alleen hier te wonen, maar ook te werken. In dit moment zijn we heel erg dankbaar aan het buitenland van España. Dat is we onze gasten hebben: alimenten, geld om te kunnen In het begin was er nogal wat misverstanden omdat de Spaanse regering niet gewend was aan de opvang van een dergelijke groep zoals wij, professionele mensen. Maar uh, uiteindelijk heeft het zichzelf uh, wel opgelost. We zijn ontzettend dankbaar, de Spaanse regering, maar ook de Spaanse bevolking, dat er hier goed voor ons wordt gezorgd. We hebben een onderdak, voor eten wordt gezorgd. En ja, dat zij met hun belastinggeld dit mogelijk maken. Ricardo González is dankbaar, maar hij is een uitzondering. Hij heeft zijn papieren, misschien omdat hij in Madrid woont, in orde. Maar anderen vechten tegen de Spaanse bureaucratie... en zien hun gevangenschap in Cuba veranderd in een vrijheid zonder uitzicht. In de station van Barcelona ga ik Miguel Galban ontmoeten. En het is een bijzondere ontmoeting, want ik heb gedurende de bijna acht jaar dat hij gevangen zat met hem gecorrespondeerd. Vanuit, hij vanuit de cel. Maar uh, we hebben elkaar nog nooit gezien. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel. Miguel Galban, 46 jaar, kreeg in 2003 26 jaar cel omdat hij schreef als onafhankelijk journalist. Hij zat bijna acht jaar in de cel en behoort tot de laatste dissidenten die het afgelopen jaar met familie naar Spanje zijn gedeporteerd. De groep is verspreid over heel Spanje opgevangen. Miguel moest naar Barcelona, waar hij sinds september woont in een opvangcentrum. Maar het gaat helemaal niet goed met hem. Ja, op de vierde verdieping van een appartement in een voorstadje van Barcelona. alles is een beetje aftans, zoals in een studentenhuis. Maar hij woont zelfstandig met zijn nichtje en een buurvrouw die ook met hem is meegereisd. Dus hij woonde in een gevangenis van 6 bij 6 meter. Met 24? 24 personen. 230 mensen. 24. 240 la mayoría no se mañaban, practicaban mensen waar ja, dus er waren nog gewone misdadigers ook waar ik tussen zat. Yomega baño El baño estaba dentro de la misma celda. No le gustaba limpiar. Ze, ze zichzelf niet en ze, ze wasten hun uh, B -b -b wc niet als ze klaar waren dat soort dingen. No, parecía, parecía campo het lijken wel een ja, concentratiekamp. Cuando, España, digamos, super Op zich uh, was het uh, leven heel moeilijk in die gevangenis, maar hier is het uh, eigenlijk nog veel moeilijker. No, pero tío, no, pero te odio, mentira. Nos no dieron las gapientas de haber cambiado esto por España. Is claro is ik heb eh, het dat het heb gehad voor de Waarom. Ik Ik denk dat geen was. Maar de was verschrikkelijk. La era terrible, terrible. Era terrible, maar. Pero pero aún así. Pero si, eso. La, la vida en España Het leven hier in Spanje is nog veel moeilijker. Bedankt de Este, este es la, la solicitud de dit ah, is uh, de aanvraag voor uh, politiek asiel. Asilo Politico, que, y En in dit moment heb ik 10 meses heb het asilo 10 maanden la... bezig met het uh, aanvragen. in dit moment no dus ik 10 maanden met mijn solicitud en nog steeds niet Dus ik mag niet naar het buitenland reizen tot ik een verblijfsvergunning heb. En die aanvraag duurt nu 10 maanden en uh, ja, het is nog steeds niet opgelost. Ik se me een permiso -trabajo de trabajo in España voor 2 maanden. No. No. No se me había de de por dus uh -huh. dus in twee un... maanden mag hij werken. 2 maanden, dus ik Dus het is bijna op. En het document zegt dat we ons in het Er was ons beloofd dat er een heel makkelijk entree voor ons zou zijn op de Spaanse arbeidsmarkt. Er is, er is helemaal niks por, gebeurd. Si no para, en ik krijg. Por mes. Por mes. Dus ik krijj중, eh, per maand krijg ik 50 euro uh, en 30. Brazilië afseil? Ieder ieder land? Zakgeld. Dus dat is enige inkomsten die ik op dit moment heb, 50 euro per maand. het ¿Lo único ingreso que tienes ahora es 50 euros al mes? 50 30 por okay. persona. Algún día se sabrá que todo sido una nerviosa. Oooh. Ooit ok, zal naar buiten komen. Van we... deze reactie wordt behandeld heeft. De Tegenten zijn aan Heb je voel je bedrogen? Mensen zijn aan jou door de. Nee, ik voel me behoorlijk bedrogen. Door de Spaanse y... autoriteiten. En ik voel me engaam, omdat ik hier kom, ik pensando kwam... ...pensandoen hier... dat het gebied Spanje... is niet zo. zo. De, uh, en ja, de het heeft de... de... ze humanitaire eh, hulp zouden bieden. A, a, a, maar dat is niet a gebeurd. Je bent nu ook uh, proberen om het land te verlaten, begrijp ik. Ja, het gebied de heeft met ons dat we een programma kunnen Ik ben bezig met het, uh, het aanvragen van een visum bij de Verenigde Staten... ...die ons hebben aangeboden om uh, in een speciaal programma... Daar te komen wonen. De de los de los 39 restante, solo cuatro se quieren quedar en España. Van die groep die in Spanje is gekomen, zijn er eigenlijk maar vier die in Spanje willen blijven. En en el momento de los de los restantes 35, ya hay dos que han viajado para los Estados 12 zijn er al weg naar de Verenigde Staten. Ik Yo pienso viajar si alrededor del mes de noviembre o diciembre. Als alles goed gaat, dan ben ik in november of december ben ik weg hier. En Carlos González in Madrid. la fundación se llama hispano cubana We zijn nu onderweg naar de Fundación Hispano-Cubana. Dat is de Spaans-Cubaanse stichting. Die houden iedere week een bijeenkomst. Dan komen de Cubaanse ballingen bij elkaar van alle generaties. Alle politieke gezinten ook. Het mooie visie. Ja, het is inderdaad cultureel, maar het is ook het, met het Cubaanse onderwerp heel moeilijk om dat te scheiden van de politiek. De bijeenkomst is niet echt druk bezocht. Vooral oudgediende, vrijwel niemand van de nieuwe ballingen. Alleen een enkele uitzondering zoals Ricardo González voelt zich thuis in Spanje. En zo loop ik Pablo Pacheco tegen het lijf. Ook hij zat ruim zeven jaar in de cel wegens onafhankelijke journalistiek. En kwam een jaar geleden naar Spanje. Voor hem is het vandaag een afscheid. Morgen zal hij met vrouw en kind het vliegtuig nemen naar de Verenigde Staten. Ik heb. het is Ik heb hier ik, geprobeerd om aan het werk te komen. Het is onmogelijk om werk te vinden. Integratie is daardoor dus onmogelijk. Mijn vrouw is arts. Ook zij heeft haar situatie niet kunnen legaliseren. Dus dit is eigenlijk het einde. In Spanje heb ik wat ik in Cuba niet had: tranquiliteit, paz, libertad. Ik heb in Spanje gekregen wat ik in Cuba niet had, namelijk vrijheid en vrede. Y eso lo agradezco mucho porque reconozco que están atravesando una crisis muy severa y aún así me han tendido la mano. Ja, ondanks de crisis hebben ze mij de hand gereikt en dat dat zal ik nooit vergeten. Pero como en todos los procesos hay laguna y yo creo que esta ha sido una laguna muy importante en este proceso. Los títulos como loables no se ha podido hacer nada. Maar als je in een jaar tijd er niet is slaagt om, om diploma's om te zetten, ja, dan heeft het geen zin meer. Ben je teleurgesteld in Spanje? Toi ik ben desilusionerd met deze situatie de dat niet no se had kunnen eh, legaliseren of homologeren van mijn esposa, dat heeft mij kostte. Ja, het is een uh, ontzettende, in, in dat opzicht wel, het is, uh, een ontzettende belemmering dat je niet je, je vak kunt uitoefenen. Wat verwacht je van de Verenigde Staten nu? In Unidos, eh, el camino, a vivir vidas. de EU, ik hoop we de goede weg te beginnen, om onze eigen vrijheden te veranderen, omdat we zoveel belangrijkste voor ons. Het belangrijkste is dat we ons een nieuw leven op kunnen bouwen. En dat kan waarschijnlijk in de Verenigde Staten meer dan hier in Spanje. Ja, u hoorde een reportage van Edwin Koopman... Aangeschoven is uh, Kees van Kortenhof van Stichting Glasnost in Cuba. En wat doet dat? Uh, de Stichting Glasnost in Cuba houdt zich bezig met uh, de, mens de mensenrechten in Cuba. Okay. En we hebben ook een Cuba-weblog uh, Cuba weblog, die elke dag komt met uh, actueel nieuws uit, uh, uit dit land. Ja. Um, nou zijn deze mensen die moesten naar, um, naar Spanje vertrekken. Maar er zijn ook een aantal mensen die uiteindelijk in Cuba zijn gebleven. Dat is toch een beetje een rare... Christi. Ja, ik denk dat de, de eerste groep van uh, politieke gevangenen... ook een beetje overdonderd was. Uh, ze zijn in uh, groepen van vijf tot zeven vrijgelaten. Mm -hmm. De eerste vijf, zes zijn persoonlijk uh, door de kardinaal opgebeld... in hun gevangenis. En daar is denk ik over de condities... waaronder ze vrijgelaten zouden worden, niet veel gepraat. En het regime vond het al best. Maar de laatste groep, waar ook een aantal radicale dissidenten onder zitten, ik denk aan iemand als dokter Bisquet. Uh, die heeft gezegd al vanuit de gevangenis... en dat ook laten weten via zijn familie van wat er ook gebeurt. Ik blijf in Cuba en als ik niet in Cuba mag blijven... dan ga, blijf ik gewoon gevangen en zet ik, mijn, uh, zet ik mijn 26 jaar gevangenisstraf uit. En hij is toch vrijgekomen. En hij woont... Nog steeds in Cuba. En hij is ook voor zover dat mogelijk is politiek actief. En wat doet hij dan? Hij houdt zich bezig met uh, protesten tegen schendingen van mensenrechten. bijvoorbeeld. En, en hoe, hoe, wat moet we daarbij voorstellen? Nou, de, uh, Kort geleden is er een uh, manifest gepubliceerd over de democratisering van Cuba. Waar een aantal uh, dissidenten aan deelnemen. En hij heeft daar ook uh, aan, de, aan deelgenomen. Ja. Um... Nou heeft de katholieke kerk bemiddeld, hè, en, ja. en nou ja, een wat, wat, mensen zijn hebben moeten vertrekken. Ja, die zijn ja. al dan niet vrijwillig naar Spanje gegaan. Ja. He, heeft de katholieke kerk een beetje een scheve schaats gereden? Of hebben ze zich voor een karretje laten spannen? Nou, uh, ik denk als we het over de katholieke kerk hebben... moeten we onderscheid maken tussen de gewone gelovigen en de leiding van de kerk. Nou, maar de leiders de van de leiding. kerk, met name <laughs> ja. kardinaal Ortega... is wel de man die het liefst uh, het op een akkoordje gooit op dit moment met het regime. In ruil voor ruimere mogelijkheden om te evangeliseren, uh, kerken te laten restaureren, et cetera. Ja, want ik zou komt... behoorlijk balen als ik in Spanje zit... en ik ga toch in Cuba willen ja, blijven. Ja, dat zeker, ja. want terug kun je niet meer. Nee. nee. Nou goed, laten we het over uh, Raúl Castro hebben. Want die is zo'n beetje vijf jaar aan het bewind. Ja. Um, uh, je zou de indruk krijgen uh, dat hij um, wat uh, de, de teugels wat viert... Ja, op, of is op, dat een verkeerd beeld? Nee, op, op enkele gebieden, met name op economisch gebied... zie je dat hij meer ruimte schept voor uh, particuliere initiatieven. En dat was iets wat uh, Fidel Castro in zijn ideologische bevolgenheid niet wilde. Ja, Wat, Geen... in, wat, wat, wat mag er nu ge, ge, uh, gebeuren? op het? Uh, er zijn van 200 beroepen die vrijgegeven zijn. Ja. En dat betekent dat mensen... Met, met vergunningen en dergelijke, uh, dat, dat beroep vrij mogen uitoefenen. Dat, dat kan variëren van uh, auto's wassen tot een restaurantje beginnen... Uh, kapperszaken, schoonheidsspecialisten, et cetera. Oké, okay, maar dan, dan heb ik de vraag, als dat voorheen geen vrije beroepen waren... was je dan ambtenaar als autowasser? Of? Nee, dan, dan was je in dienst van de staat, werk je bij een staatsbedrijf. Die staatsbedrijven functioneerden niet, maar uh, de overheid moest die mensen wel, wel betalen. En dat is ook de reden dat nu een heel groot aantal mensen in die, uit die staatsbedrijven verdwijnen. CQ ja. ontslagen worden. In totaal 1 miljoen. En daar moet iets anders voor gezocht worden. En die mensen hebben dus nu de vrijheid... om tot zekere hoogte uh, een eigen bedrijfje, een eigen onderneming, ja. onderneming, onderneming te beginnen. Maar even voor hele, alle duidelijkheid. Als, als autolapper was je vroeger in dienst van de staat. Ja, Iedereen was, in, iedereen was in Cuba, in ja. dienst van de staat. Maar dan zou ik denken van ja, oké, okay, die 1 miljoen mensen uh, ontslaan... dat is gewoon een goede bezuinigingsmaatregel. Nou, bezuiniging... Dat heeft helemaal niks met vrije beroepen te maken. Uh, ik, ik denk dat, dat de, de, de, de wens om meer particulier uh, initiatief toe te laten... ook ideologisch bepaald is, maar uh, het is ook een bezuiniging... want de Cubaanse regering kan het niet meer betalen... Ja. Ze hebben enorme schulden aan het buitenland. Uh, ze moeten heel veel betalen om bijvoorbeeld voedsel te importeren uit de Verenigde Staten. De landbouw is een ga chaos op, op dit moment. Uh, dus uh, men, men kan niet anders. Ja, Wat vinden mensen daarvan? Willen ze het? Uh, en, en werkt het? Nou, je kunt nu nog niet zeggen dat het al werkt... Het is, nog maar enkele, het is nog maar een half jaar gaande. Er is heel veel bedrijvigheid. Mensen zijn ook uh, creatief. Uh, een, ik hoorde kort geleden van een stel jongens... die een uh, website zijn begonnen om bijvoorbeeld uh, de restaurants... die in Havana zijn en in Santiago, om die te beoordelen. En uh, die krijgen dan geld door er ook reclame op te zetten. Dat soort dingen, dat soort dingen was vroeger uh, uitgesloten. Uh, dus in die zin is men, is men wel creatief, maar men is ook huiverig, want men moet belasting betalen. Dat is men niet gewend. Nee. Men moet mensen in dienst nemen. Dat, dat, dat mag, tot, uh, tot vijf personen. Dan moet je sociale last uh, over betalen. En uh, daar moeten natuurlijk wel inkomsten tegenover staan. Ja. En de Kubanen zijn na vijftig jaar communisme... eigenlijk niet meer zo enorm gewend aan het nemen van initiatieven... en het nemen van uh, risico's. Want het werd toch vroeger altijd door de staat geleid. Ja. Je hoefde je niet al te sterk in te spannen. Is het ook een initiatief... Uh, 200 vrije beroepen... om de economie weer aan de praat te krijgen. Ja. ja. Zeker. En, ja. En, en Heeft het schijn van dat dat gaat lukken? of niet? Uh, ik denk dat het nu nog te vroeg is... om daar al een oordeel over te geven. Ik, ik, ik, maar ik ben... ik ben, uh, ik, ik ben huiverig... om daar jaar op, te, jaar op te zeggen. Want wat er gebeurt... zijn vooral beroepen... Uh, in de dienstensector. Er wordt niet echt geproduceerd. En... Dat is natuurlijk een punt voor uh, het Cubaanse regime. In hoeverre zal men het op termijn toestaan... dat er ook buitenlanders investeren in, uh, in maar ja, Cuba? Maar dat mag dus niet. Dat, dat mag tot nu toe niet. En ja. er zijn natuurlijk bijvoorbeeld Cubanen in de Verenigde Staten... die heel graag een zaak zouden beginnen in, uh, in Cuba. Maar ik denk dat het onvermijdelijk is... dat, de, dat het regime uh, dat zal moeten accepteren. Maar zover is het uh, op dit moment nog niet. Huizenmarkt wordt vrijgegeven eind ja, dit jaar? er is aangekondigd dat, de huizen, dat, dat men een huis mag kopen en verkopen. Dat is natuurlijk ook voor een samenleving die altijd marxistisch is geweest... een verregaande vorm van, uh, van, van, van verandering. Alleen de voorwaarden waaronder zijn onbekend. En er wordt heel veel gespeculeerd. Uh, de Cubanen kennen ook een soort marktplaats.nl, Revolica... Waar je van alles kunt aanbieden. En, uh, daar, uh, en als je, ik keek vanochtend nog even op die site. En daar zie je dus dat het aantal aanbiedingen van huizen in gigantisch gegroeid is. En er staan dus nu ook foto's bij. Ja. En vroeger mocht dat niet. Wat, wat, wat kun je daar nog meer kopen? Alles. alles, alles. Ja, dus ook van die mooie en, auto's en uit de jaren en, 50. En, en, en, DVD's en films. En je kunt er alles, alles kopen. Ja. Uh, dat is de economie. Uh, hoe staat het met de politieke vrijheden? Um, de politieke vrijheden... Uh, zijn minimaal. Het, is, het blijft natuurlijk een eenpartijstaat. Ja. Uh, er is een gecontroleerde pers. En je ziet wel heel, een enkele keer uh, tekenen van openheid. Um, de de partijkrant Granma heeft bijvoorbeeld uh, vorige, vorige week... een uh, artikel gepubliceerd... waarin werd geklaagd over de functionarissen van de overheid... die geen informatie wilden geven over bepaalde zaken. Dat men daar niet achter kon komen wat er gaande was in het land. Maar als het dan... Werkelijkheid is, en er, en er doet zich een situatie voor, dan zwijgt Kranma en dan blijft het bij één of twee zinnetjes. Ja, maar het feit dat zeg maar die twaalf residenten die, die vrij zijn gelaten en toch mochten blijven in op Cuba, is dat een aanwijzing nee. of. of... Nee, want gewoon, juist, ja. juist de dissidenten, en ik denk ook aan de, de kritische bloggers en dergelijke, die worden scherp in de gaten gehouden. Uh, bekend in Nederland zijn de activiteiten van de Damas de Blanco, een uh, mensenrechtengroep van vrouwen. Die zijn de afgelopen maand tweemaal zeer hard aangevallen in Santiago de Cuba door de geheime dienst. Het ja, gaat gewoon door. Is er kans op een, een beetje dooi... vanwege de, de, zeg maar, de wat betere relatie tussen Cuba en de VS? Of, ondanks dat die nog heel erg koel cool is. Ja. Um, en die dreigen weer koeler te worden. Niet zozeer vanwege Cuba... maar meer vanwege de interne ontwikkelingen in de Verenigde Staten zelf. Waar de republikeinen een sterker stempel uh, leggen op de politiek, En dat betekent een hardere actie tegen uh, Fidel Castro... Obama heeft toegestaan... Tegen de Fido, maar die zit er toch uh, niet ja. Nou, tegen, Rauw, tegen de Castro's, ja. ja. ja. Uh, Obama heeft uh, de reismogelijkheden versoepeld. Het overmaken van geld versoepeld. Maar de Republikeinen willen dat niet. Obama heeft een people-to-people-programma gelanceerd. Dat wil zeggen dat mensen uh, gestimuleerd worden om naar uh, Cuba te gaan... en contacten te leggen met uh, Cubaanse uh, uh, burgers. En dat is nu juist een van de plannen die uh, bedreigd worden door uh, de Republikeinen. Ja. Kortom, een echte koersverandering onder Raúl Castro, die zien we niet. Hij rommelt een beetje verder zonder het revolutionaire elan van zijn broer. Ja, en dat, dat, dat zou je zo kunnen zeggen. Maar dat is ook een groot risico voor de toekomst van Cuba. Maar we moeten tussen nu en twee, drie jaar toch wel radicale even, stappen. Waarom is het een groot risico voor de toekomst? Omdat het zo niet verder kan, kan gaan. Ik denk aan de relatie met Venezuela bijvoorbeeld. De afhankelijkheid die Cuba vroeger had van de Sovjet-Unie... is nu vervangen door die van Venezuela. Ja. Raul Castro heeft dat heel goed door. Ja. Maar uh, je moet er niet aan denken dat uh, vanuit de Cubaanse, Cubaanse machthebbers gedacht... dat het op een bepaald ogenblik ophoudt met uh, Hugo Chavez. Ja. En de Arabi een Arabisch-achtige Cubaanse opstand is ondenkbaar. Ik zie dat op dit moment niet gebeuren, nee. Ja. nee. Goed, uh, hartelijk dank Kees van Kortenhof. En u bent van de Stichting Glasnost in Cuba. Dikke, Dikke pillen voor op reis. De top 5 van Hermpol. Nummer twee. Hermpol, hartelijk uh, welkom. Wat heb je bij? Hè? Ik heb uh, meegenomen een, een 400 pagina's uh, dik stripboek. Een... Uh, graphic novels zou je met enige verbeelding kunnen zeggen... hoewel het dat ook weer niet is. Het is ja, geschreven. Het door... Valt een stripboek ook echt onder een boek? Of, uh, um, of moeten we die discussie niet beginnen? Nou, die kunnen we beginnen. Stripboeken vallen uh, niet echt onder boeken... behalve de laatste vijf jaar als het uh, graphic novels betreft. Uh, ik weet niet of dat heel verstandig is. Het doet wel wat af aan de, aan de verbeelding... die uh, je normaal als lezer zelf moet invullen als je een... Uh, als je een uh, roman leest. Uh, Joe Secco heeft een boek geschreven dat Gaza 1956 schreef, uh, heet. En, en die graphic novel, ik zei het al, dat is een genre dat de laatste vijf jaar ongeveer uh, ongelooflijk aan terrein wint, populair is geworden. Uh, zo zijn uh, de avonden van Reven, Alla uh, recherche du temps perdu van Proest, allemaal boeken die ondertussen als stripboek verschenen zijn. En er zijn er veel meer. Je zou kunnen zeggen dat de graphic novel hot is. Toch wil Joe Secco geen graphic novelist genoemd worden. Hij is een graphic historian, zou je kunnen zeggen. Eh, reportagemaker, onderzoeksjournalist, die zijn tekeningen als wapen heeft, als werktuig. Nou ja, dit boek gaat over twee massadodingen, of massamoorden, zou ik zeggen, veel mensen op Palestijnse vluchtelingen in de Gaza-strook in 1956. Het boek is leerzaam, schokkend ook. En hoe vreemd het ook klinkt eh, bij dit onderwerp, er is ook nog wat in te lachen. Maar bovendien is het verschrikkelijk goed getekend. Nou ja, twee massamoorden in 1956... die toen en daarna eigenlijk nauwelijks aandacht hebben gekregen. Ze grepen plaats eh, tijdens de Zuwestcrisis... toen het Israëlische leger de door Egypte gecontroleerde Gazastrook binnentrok... die bevolkt werd door Palestijnse vluchtelingen. In twee stadjes werden de mannen bijeengedreven... En volgens een VN-rapport, dat overigens de schuldvraag... van het geheel uh, in de lucht laat zweven, zal ik maar zeggen... werden in Rafa een van die stadjes 111 mensen... en in Kan Yunis 275 Palestijnse mannen gedood. Nou, Sekko heeft lang in die stadjes doorgebracht... en zoveel mogelijk de herinneringen van uh, de mensen die erbij waren... Uh, we, uh, kinderen van overlevenden, opgetekend. Uh, opgetekend letterlijk in woord en beeld... Opvallend is in het boek dat veel mensen eigenlijk helemaal niet willen praten over die gebeurtenis van 50 jaar geleden. Waarom vraag je maar daarover, zeggen ze neemt. Er is zoveel daarna gebeurd wat nog veel erger is. Bovendien is de situatie waarin we nu leven veel erger dan toen het nu was. Nou ja, Sakko tekent zichzelf ook in het boek. En ik moet erbij zeggen, niet altijd even flatteus als strippersonage... Als en als iemand die uh, zijn verbondenheid met de inwoners laat blijken, zijn sympathie voor de Palestijnen. Maar hij plaatst ook doorlopend vraagtekens bij de herinneringen die die mensen hebben. Want hij geeft aan waar die elkaar tegenspreken, waar je zou kunnen zeggen uh, de tijd de herinnering heeft ingehaald. Nou ja, omdat Seiko uh, zijn personages vertellend opvoert, alsof hij ze. Een op één interviewt, ontstaat er wat mij betreft... een combinatie van beeld en tekst... die zijn werkelijkheid, Stakko's werkelijkheid... een extra lading geeft. Het resultaat is een waarschijnlijk evenwichtig beeld... van een drama dat zich in 1956 voltrok. Realistischer en completer dan een fotoreportage... of bijvoorbeeld een krantenverslag zouden kunnen doen. In ieder geval een indrukwekkende terugblik op een... Afschuwelijke voetnoot in de geschiedenis. Ja, waarom realistischer dan, dan een reportage? Of zo? Nou ja, omdat waar we mee begonnen met die graphic novel, daar, waar daar de graphic novel uh, de verbeelding van de lezer een beetje weghaalt, wordt nu het beeld juist ingevuld van een echte gebeurtenis wat je er niet bij hebt. En Sakko doet dat. Uh, onovertroffen, echt. Die, die, die, die, die tekent die dorpen, die tekent de huishoudens van de mensen, de uitdrukkingen op de gezichten. Het is een, een indrukwekkend boek. Ja, de, de, de, de Palestijnse geschiedenis kent een reeks van dit soort incidenten. Waarom nou precies die uh, die gebeurtenis in 1956, waarbij... Nou, waarom hij precies die gebeurtenis gekozen heeft... dat vertelt hij ook niet in het boek. Anders dan dat het uh, in de marge van, het, uh, van de geschiedenis gebeurd is. En het gebeurt maar veel te vaak dat uh, de grote geschiedenis... zou je kunnen zeggen, de kleine geschiedenis, overwoekert. En die kleine geschiedenis, als je die goed bekijkt... verdient aandacht, ook na zoveel jaren. Ja, een kleine geschiedenis, gruwelijk. gruwelijk. Maar er viel toch nog wat te lachen, zei hij. Nou ja, voornamelijk... Uh... Over de manier waarop uh, Sacco zichzelf uh, onhandig en, en, en, en lelijk vaak in dat boek afbeeldt. De foute vragen stelt, um, um, de foute hulp probeert te bieden aan Palestijnen. Um, ja. Zeer herkenbaar, ja. Joe Sacco, of Sacco? Sacco. Ja. Sacco, Gaza 1956. Het is ook in het Nederlands, hè? Het is ook verschenen in het Nederlands. Gaza 56 in de marsje van de geschiedenis. Ja. Uh, nou, Volgende week uh, is jouw nummer één... Wacht maar af. We zijn zeer benieuwd. Goed, um, hartelijk dank. Uh, en uh, nou, volgende week ben je dus inderdaad met je laatste boek. Um, dit was Bureau Buitenland. Voor meer informatie kunt u terecht op uh, onze website. vilavpro.nl. Na het nieuws uh, wetenschapsprogramma Labyrinth. En uh, voor ons graag tot volgende week.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 Zometeen, 9 uur, Holland Doc Radio. Nominaties voor de NTR Radioprijs. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.